C'est pas le problème. le ik zal deze In deze microfoon eh, zou ik graag wat willen lullen. Nou, gaat het maar gaan <tie> Vlug, vlug. Oh, nee, de... Ik heb ja. Dit is Radio 5 met een bijzondere uitzending van De Avonden. Rechtstreeks vanuit Studio Amstel in Amsterdam hoort u de radio-uitvoering van het toneelstuk De Duivel en God van Jean-Paul Sartre in de regie van Peter Tenuil. De pauze is voorbij. Uw aandacht graag voor het tweede bedrijf van De Duivel en God. Wordt en ervan vanaf afziet. Daar is geen kans op. Guts is zo koppig als een ezel. Dus, door kruis de streken van de baronnen van Nossak en van Schulheim. Maak het nieuws in het kleinste gehucht bekend. Guts geeft de landerijen van Heidenstam aan de boeren. Laat ze op adem komen en dan zeg je. Als hij zijn landerijen aan ons geeft. Die hoerenzoon, die bastaard. Waarom geeft de zeer hoge heer van Schulheim jullie de zijne dan niet? Bewerk ze. Maak ze gek van moeder, Zij overal onrust. Vooruit. Broeder, wil je ons een karaf wijn brengen? Doe het uit liefde voor mij. Uit liefde voor jou, broeder. Oh. Liefde. Alle dagen kleed ik je aan en uit. Ik zie je navel, je tenen, je achterwerk. En dan wil je dat ik je lief heb. Ik zal hem je bezorgen, liefde. Jouw broer, Konrad was hard en lomp. Maar zijn beledigingen hinderden mij minder dan jouw goedheid. De boeren heb je lak. Het is om je huid begonnen. Je wilt de hoererijen van je moeder met ons bloed schoon En de doodgraven van de Duitse adel worden. Zeer geliefde broeders, ik weet niet wat jullie het over hebben. Ach, weet jij niet dat je handelwijze de lont in het kruid steekt? Dat onze boeren gek van woede worden als we hun niet op slag de grond. Het goud. Ja, tot onze hemden toegeven. Het goud. Met onze zegen nog erbij. Weet je niet dat ze ons in onze kastelen zullen komen belegeren? Dat het he? voor ons de ondergang is als we accepteren en de dood als we weigeren. Weet je dat niet? Zeer geliefde broeders. Geen praatjes. Zie je ervan af? Antwoord met ja of nee. Zeer geliefde broeders, vergeef me, het is nee. Jij bent een moordenaar. Ja, broeder, net als iedereen. Een pastaard. Ja, net als Jezus Christus. Er huis, stuk vuil. Guts, geliefde broeder. Je zult eens zien hoe ik je goede werken verknoei. Geef je bezittingen weg. Geef ze maar. Er zal een dag komen dat het je spijt niet gestorven te zijn... ...voor je ze hebt weggegeven. Guts heeft me ontboden. Naastie? Ben jij het? Ken jij Guts? Mooie relatie. Maak je daar geen zorgen over. Ik weet wat je in je schuld voert... Je doet verstandig je koets te houden en mijn orders af te wachten. Het platteland heeft maling aan de orders van de stad. Als jij die smerige streek probeert uit te halen, laat ik je ophangen. Pas maar op dat jij niet opgehangen wordt. Trouwens, dat moet je hier? Dat is verdacht. Jij komt met Guts praten en dan raad je ons af in opstand te komen. Wie zegt mij dat je niet betaald wordt? Wie zegt me dat jij niet betaald bent om de broeiende opstand te vroeg te laten uitbreken... en hem door de heren te laten onderdrukken? Ik ga naar Guts. <tiegelen> help, engelen, help mij overwinnen. Ik zal niet slaan. Ik zal mijn rechterhand afhakken als ze wil slaan. Ontwengde regen van rozen, strelingen. Hoezeer heeft God mij lief? Ik aanvaard alles. Ik ben een bastaardhond, een scheidhuis, een verrader. Bid voor mij. Zie je ervan af? <tiegelen> Sla niet. Jullie zouden je vuil maken. Zie je ervan af? Verlos mij van die afschuwelijke neiging tot lachen. Grote god, verspillen onze tijd. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. verspillen ons geld. Beef, Satan. Ons humeur. Hij die ons geleidt zal u de vaan doen strijken. Als het moet, verspillen wij uw bloed. Goed, Nastie. Broeder, ik ben blij je weer te zien. Twee maanden geleden heb je me onder de muren van Worms het bondgenootschap van de armen aangeboden. Wel nu, dat neem ik aan. Wacht even, ik ben aan het woord. Ik heb goed nieuws voor je. Voor ik het goede ging doen heb ik tot mezelf gezegd dat ik het moest leren kennen en ik heb lang nagedacht. Nu ken ik het. Nastie, het goede, dat is de liefde. Heel mooi. Maar het is een feit dat de mensen elkaar niet lief hebben. En wat verhindert hen daarin? De ongelijkheid van de omstandigheden, de dienstbaarheid en de ellende. Die moeten we dus wegnemen. Tot zover zijn we het eens, nietwaar? Ik heb van je lessen geprofiteerd. Ja, naastie. Ik heb de laatste tijd veel aan je gedacht. Maar jij wilt Gods heerschappij tot later uitstellen. Ik ben slimmer. Ik heb een middel gevonden om haar dadelijk te laten beginnen. Tenminste, in de hoek van de aarde. Hier. Nummer één. Ik sta mijn landerijen aan de boer af. Nummer twee. Op dezezelfde grond organiseer ik de eerste christelijke gemeenschap, allen gelijk. Tja, nasty. ik ben legeraanvoerder. Ik lever slag om het goede en ik ben van plan hem dadelijk en zonder bloedvergieten te winnen. Help me. Wil je? Jij weet hoe je met de armen moet spreken. Wij herstellen met ons tweeën het paradijs. Want de heer heeft mij uitverkoren om onze erfzonde uit te wissen. Ik heb ook al een naam voor onze werkgemeenschap gevonden. Ik noem hem de Stad van de Zon. Wat is er? Ach, dwarskop. Spelbederver, wat heb je me nu weer te verwijten? Houd je landerijen maar voor jezelf. Mijn landerijen houden, vraag je me dat? Naast die verdomme, ik had alles verwacht, maar dat niet. Houd ze. Als je ons goed bent, hou je dan rustig en bemoei je vooral nergens mee. Geloof jij dan ook dat de boeren in opstand zullen komen? Ik geloof het niet, ik weet het. Ik had het kunnen vermoeden. Ik had moeten voorzien dat ik jouw bekrompen, verkilde ziel zou ergeren. Eerst die zwijnen en nu jij. Ik moet wel volkomen gelijk hebben dat jullie zo hard schreeuwen. Dat moedigt me aan. Ik zal ze weggeven, die landerijen. Reken maar! Het goede zal zich tegen allen in doorzetten. Wie heeft je eigenlijk gevraagd ze weg te geven? Ik weet dat ik ze moet geven. Maar wie heeft het je gevraagd? Ik weet het, zeg ik je. Ik zie mijn weg zoals ik hem zie. God heeft me zijn licht geschonken. Als God zwijgt, kan je hem laten zeggen wat je wil. O, bewonderenswaardige profeet, dertigduizend boeren sterven van honger. Ik ruïneer me om hun ellende te verlichten. En jij vertelt me rustig dat God mij verbiedt hen te redden? Jij de armen redden, je kunt ze alleen maar bederven. En wie zal ze dan redden? Maak je over hen niet ongerust. Ze redden zichzelf wel. En wat, wat moet er dan van mij terechtkomen als jij me de middelen ontneemt om het goede te doen? Je hebt genoeg te doen. Je fortuin beheren en te vermeerderen. Dat is genoeg om een leven mee te vullen. Om het jou naar de zin te maken, moet ik dus een slechte rijke worden? Er zijn geen slechte rijken. Er zijn rijken en daarmee uit. Naast die ik ben één van jullie. Nee. Ben ik niet mijn hele leven arm geweest? Er zijn twee soorten armen: zij die samen arm zijn en zij die het alleen zijn. De eerste zijn de ware, de andere zijn rijken die geen geluk hebben gehad. En de rijken die hun goederen hebben weggegeven zijn zeker ook geen armen. Nee, dat zijn voormalige rijken. Dan ben ik dus bij voorbaat verloren geweest. Schande over je nastie. Jij veroordeelt een christen zonder mogelijkheid tot beroep trotste landjonkers die mij haten ook zijn. Jullie zijn nog trotser. En het zou mij minder moeite kosten... tot hun kasten toe te treden dan tot die van jullie. Geduld. Geduld. Ik dank u, heer. Ik zal hen dus lief hebben... zonder er iets voor terug te krijgen. Mijn liefde zal de muren van je weerbarstige ziel doen instorten. Hij zal de kwaadaardigheid van de armen ontwapenen. Ik heb jullie lief, die. Ik heb jullie allemaal lief. Als je onze lief hebt, zie dan van je plan af. Nee. Luister eens, ik heb zeven jaar nodig. Waarvoor? Over zeven jaar zullen we klaar zijn... om de heilige oorlog te beginnen, niet eerder. Als je de boeren vandaag in de strijd jaagt, geef ik hem geen acht dagen. Ze worden afgemaakt. Er zal meer dan een halve eeuw nodig zijn... om op te bouwen wat jij in één week vernietigd hebt. Zijn er weer? De boeren. Stuur ze weg, Kuts. Als je ons echt wilt helpen, kun je het. Vraag ze te wachten, broeder. Wat is je voorstel? Je houdt je landerijen. Dat hangt er vanaf wat je me voorstelt. Als je ze houdt, kunnen ze ons als toevluchtsoord en verzamelplaats dienen. Ik zal me in een van je dorpen vestigen. Daar vandaan zullen mijn orders over heel Duitsland uitstralen. Daar vandaan zal over zeven jaar het zijn tot de oorlog uitgaan. Je kunt ons onschatbare diensten bewijzen. Nee. Je weigert? Ik zal het goede niet tegen een woekerrente doen. Heb je me dan niet begrepen, Nastie? Dankzij mij zullen voor het eind van het jaar geluk... Liefde en deugd op tienduizend morgen grond heersen. Op mijn domein wil ik de stad van de zon bouwen... en jij wilt dat ik er een toevlucht voor moordenaars van maak? Je dient het goede als soldaat, Guts. En welke soldaat wint in zijn eentje een oorlog? Begin met bescheiden te zijn. Ik zal niet bescheiden zijn. Nederig zoveel men maar wil, maar niet bescheiden. Bescheidenheid is de deugd van de lauwe. Waarom zou ik je met het voorbereiden van een oorlog helpen? God heeft het vergieten van bloed verboden en jij wilt Duitsland met bloed overdekken. Ik zal je medeplichtige niet worden. Geef je landerijen weg, geef je kasteel weg, dan zul je zien of de Duitse grond niet begint te bloeden. Hij zal niet gaan bloeden. Het goede kan niet het kwade voortbrengen. Het goede brengt niet het kwade voort, toegegeven. En aangezien jouw dwaze edelmoedigheid een slachting zal uitlokken... Komt dat dus doordat jij niet het goede doet? Is het goede dan soms de bestendiging van het lijden de arm? Ik vraag zeven jaar. En in degene die in de tussentijd sterven? Degene die nadat ze hun leven in haat en angst hebben doorgebracht... in wanhoop zullen creperen? God hebben hun ziel. Zeven jaar. En over zeven jaar zullen er zeven jaren oorlog komen en dan zeven jaren boete... ...omdat men de verwoestingen zal moeten herstellen. En wie weet wat daarna nog komt. Een nieuwe oorlog misschien en een nieuwe boete en nieuwe profeten... ...die zeven jaar geduld zullen vragen. Kwaksalver! Zul je ze tot aan de dag des oordeels geduld moeten laten uitoefenen? Ik zeg je dat het goede mogelijk is. Alle dagen, op ieder tijdstip, zelfs op dit ogenblik. Ik zal degene zijn die het goede dadelijk doet. Heinrich zei, het is voldoende dat twee mensen elkaar haten... om de haat van Lieverlee de hele wereld te laten veroveren. En ik zeg, in werkelijkheid is het voldoende dat één mens... alle mensen met een onverdeelde liefde bemint... om deze liefde zich van Lieverlee door heel de mensheid te laten verspreiden. En jij zal die mens zijn? Ik zal hem zijn, ja met Gods hulp. Ik weet dat het goede moeilijker is dan het kwade. Het kwade was ik alleen. Het goede is alles. Maar ik ben niet bang. Men moet de aarde verwarmen en ik zal haar verwarmen. God heeft mij opdracht gegeven te verblinden en ik zal verblinden. Ik zal licht bloeden. Ik ben een gloeiende kool. De adem van God blaast mij aan. Ik verbrand levend. Pakker, ik ben ziek van het goede en ik wil dat die ziekte besmettelijk is. Ik zal getuige, martelaar en verleiding zijn. Betrieger. Jij zult me niet van mijn stuk brengen. Ik zie, ik weet, het is klaarlicht. Ik zal profiteren. Alleen een valse profeet, een handlanger van de duivel zegt... ik zal doen wat ik goed acht, al gaat de wereld eraan ten gronde. Alleen een valse profeet en een handlanger van de duivel zegt... Laat de wereld eerst maar vergaan en daarna zal ik wel zien of het goede mogelijk is. Kuts, als je me dwars zit, maak ik je af. Zou jij in staat zijn mij te vermoorden, Nasty? Ja, als je me dwars zit. Ik zou het niet kunnen. De liefde is mijn leven. Ik ga hun mijn landerijen geven. Kom allemaal maar dichterbij. Kom maar, kom maar, kom maar. Ik heb geen knoflook gegeten. Zo, En hoe gaat het hier? Is de grond goed? niet slecht. Ah, niet slecht. En de vrouwen die jullie getrouwd hebben... ...nog altijd afschuwelijk. Beklaag je maar niet, hoor. Beklaag je maar niet. Ze beschermen jullie tegen de duivel. Ze zijn namelijk nog geraffineerder dan hij. <lacht> ach, ach, ach, ach, kindertjes, kindertjes, kindertjes. Daar gaat het toch allemaal niet om. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Wij moeten het eens over ernstige zaken hebben. MUZIEK! Ze verstoppen zich. Mijn goedheid is als een catastrofe over ze gekomen. Die stomkoppen. Waarom volg je me? Om van je mislukking getuige te zijn. Er komt geen mislukking. Ik leg vandaag de eerste steen van mijn stad. Ik vermoed dat ze in de kelders zitten. Maar geduld. Als ik er maar een half dozijn te pakken krijg... dan zul je zien of ik ze niet weet te overtuigen. Altijd werken, altijd werken. Ja, dat is goed en wel. Maar soms dan leun je op je schop. Kijk je in de verte en dan zeg je tegen jezelf: wat zal er na mijn dood met mij gebeuren? een mooi graf, goed in de bloemen, het is niet alles. Nee, de ziel woont daar niet. Waar zou die naartoe gaan? Naar de hel? Of naar het paradijs? Zij lieve mensen, jullie begrijpen toch wel dat onze lieve heer zich die vragen ook stelt. Hij maakt zich zoveel zorgen over jullie, onze lieve heer... ...dat hij er niet meer van slaapt. Jullie zijn nogal vrolijk. Vieren jullie de edelmoedige schenking van jullie voormalige heer? Van Guts? God bewaar ons. Dat is Guts zelf. Guts? Me. Guts, ja. Guts de boeman. Guts de Attila die uit christelijke liefde zijn landerijen heeft weggegeven. Zie ik dan zo afschrikwekkend uit. Kom dichterbij. Ik wil met jullie praten. Waar wachten jullie op? Kom dichterbij. Ja, hoor eens even. Jij daar. Ja, ja, ja. Jij, daar. jij daar. Hoe heet jij? Peter. Zo, Peter. <laughs> Zeg, jij drinkt uh, wel eens een glaasje. Te veel, hè? Kom, oh. ja, kom, kom, kom. Lieg niet. Hè? Nou ja, nou ja, dat gebeurt me wel eens, ja. Ah. Oh. <laughs> en uh, je vrouw, uh, sla je die wel eens? Alleen als ik gedronken heb. Ah. En toch vrees jij God, ja. En uh, de heilige maagd, uh, Heb jij die uh, lief? Meer dan mijn eigen moeder. Oeh. Zakken graan in de schuur van het kasteel zien staan. Hebben jullie me dat niet begrepen? Geen tiende, geen schattingen meer. We laten nog een poosje alles bij het oude. Waarom? Om de zaak even aan te kijken. Prachtig. Het graan zal verrotten. En wat zeggen jullie van jullie nieuwe positie? Daar praten wij niet over, heer. Ik ben je heer niet meer. Noem me je, je broeder. Begrepen? Ja, heer. Je broeder, zeg ik je. Nee, dat doen wij niet. Ik beve... Ik verzoek het je... U kunt onze broeder zijn, zover u maar wilt. Maar wij zullen de uwe niet zijn. Ieder op zijn plaats, heer. Kom nou, je vindt er wel aan. Kijk, daar zit onze lieve heer nou mee in. Hè? Die man is zo slecht nog niet, denkt hij bij zichzelf. Maar ik heb geen zin om hem erg te kwellen. En toch, hij heeft gezondigd. Ja, dus dan moet ik hem straffen. Helaas. Oh, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht eens even. Gelukkig zijn de heiligen er nog. Elk van hen heeft honderdduizend keer de hemel verdiend. Maar. <laughs> wat heeft hij eraan? Hij heeft er helemaal niks aan, want hij kan er maar één keer in gaan. <laughs> ja. Dus wat zegt OLH tegen zichzelf? Hij zegt: Die toegangsbiljetten die niet gebruikt worden. ja, ik wil ze niet verloren laten gaan, hè? En daarom zal ik ze verdelen onder degenen die ze niet verdienen. <lacht> Als die goeie, beter nou van broeder Tetzel een aflaat wil kopen. dan komt hij met een van de uitnodigingskaarten van Sint Maarten. mijn paradijs binnen. ja! ja. Hoe vind je dat? Hè? Dat is toch een buitenkantje, hè? Wat is dat lawaaije? Muziek. Wie speelt daar? Monniken. Zijn hier monniken? Broeder Tetzel is met twee jonge monniken uit Worms gekomen... ...om ons aflaten te verkopen. Zijn jullie daarom zo vrolijk? Naar de duivel ermee! Ik wil dat hier niet! Die aflaten zijn niet waard! Geloof je dat God zijn vergiffenis versjaghert? Als ik je meester nog was en je beval die drie dieven weg te jagen... zou je dat dan doen? Ja. Dat zouden we doen. Goed. Voor de laatste keer is het je meester die je beveelt. U bent onze meester niet meer. Fruit. Hé, hey, beter Fruit. Haal je beurs tevoorschijn. Broeders, broeders, God biedt hen een fantastisch koopje aan. Het paradijs voor twee daalders. Wie is nou zo'n vrek? Wie is zo gierig dat hij geen twee daalders voor zijn eeuwig leven over heeft? Dank je. Ja, ja, ja. ga dan maar naar huis en zondag niet meer. Volgende kandidaat, muziek! MUZIEK om ik jullie mijn landerij heb gegeven. Weet ik niet. En jij? Misschien is het omdat je ons gelukkig hebt willen maken? Goed geantwoord. Ja, dat heb ik gewild. Maar het geluk is alleen maar een middel. Wat denken jullie ermee te doen? Met het geluk? Ja. Dat moet je toch eerst hebben. Jullie zullen het hebben. Wees maar niet bang. Wat zouden jullie ermee doen? Daar hebben we nog niet over nagedacht. Wij weten niet eens wat dat is. Ik heb er voor jullie over nagedacht. Is er al een nieuwe kandidaat? Hier nog meer. Ja, wie nog meer. Kijk dat nog eens even. Hier heb ik pas echt een voordelig artikel. Als je deze rol aan je pastoor aanbiedt... dan is hij verplicht om je een doodzone naar eigen keuze... Wij te schelden <laughs> en dit hier ah, lieve broeders lieve broeders dit is een delicatesse van onze lieve heer de aflaten die jullie hier zien die zijn speciaal opgesteld voor de goede lieden die familie in het vage vuur hebben uw meneer heeft uw familie in het vage vuur ik was er al bang voor <laughs> voor een luttel bedrag slaat heel je familie de vleugels uit en vliegt naar de hemel en de kosten bedragen slechts het luttele bedrag van twee daalders maar en u weet het hè de ieder overgebrachte persoon wordt onmiddellijk vindt onmiddellijk plaats. Doe maar. Doe maar. Doe maar wie wil, ja, u misschien wie wil, wie wil wie wil. Wie wil? Doe maar. Doe maar. Doe maar wie wil. Jullie weten wil, dat die zoveel te hebben. Maar tot nu toe is dat onmogelijk geweest. Nog gisteren, broeders, waren jullie veel te ongelukkig om liefde van jullie te vragen. Ik wou dat jullie geen excuus meer zouden hebben. Ik zal jullie dik en vet maken en jullie zullen lief hebben. Verduiveld! Ik zal eisen dat jullie alle mensen lief hebben. Ik zie er vanaf over jullie lichamen te bevelen, maar alleen om jullie ziel te kunnen leiden. Want God verlicht mij. Ik ben de bouwmeester en jullie zijn de werklieden. Alles is van iedereen. De gereedschappen. De... De, de grond zijn gemeenschappelijk bezit. Geen armen meer, geen rijken meer, geen wet meer. Behalve de wet van de liefde. Wij zullen het voorbeeld voor heel Duitsland zijn. Kom, jongens, wil. wagen jullie het erop. Wie wil, wie wil, wie wil. Ja, doe maar. Jij, jij. Ja, jij. Wie heb jij verloren? Mijn moeder. Je moeder. Ah, oh, is dat alles? Heb jij op jouw leeftijd alleen maar je moeder verloren? Ja, ik heb ook een oom. Een oom. Ze heeft een oom. En zou jij je goede oom in het vage vuur laten? Nee, toch? Kom nou, kom nou. Geef mij maar gauw die vier daalders. Uh, let op jongens, let op. Als de eerste daalders vallen, dan vliegen de zielen weg. Dat is één. En dat is twee. Daar gaan ze, daar gaan ze boven jullie. Twee mooie witte vlinders. Tot spoedig ziens. Bid voor ons een hartelijke groet aan alle leider. Kom, mag ik even een applaus? Applaus, ja, kom maar. Applaus voor allemaal. Ja, dank u wel. Applaus, applaus, applaus. Ik, ik vind het niet erg als jullie in het begin een beetje bang zijn. Niets is zo geruststellend als een flinke oude duivel. Maar de engelen, broeders, de engelen, die zijn verdacht. Ah, eindelijk. Eindelijk glimlachen jullie tegen mij. daar heb je ze. Tetzel En de monniken. De kuivel halen de monniken! We hebben een nieuwe kandidaat. Wie is er aan de beurt? Ja, komt u waar, komt u waar. Voor je vrouw, voor je grootmoeder, voor je zuster met al. Stomkoppen! Geloven jullie dat je er met een aalboeks van af bent? Denken jullie dat de heiligen zich levend hebben laten verbranden op dat jullie het paradijs kunnen binnengaan alsof het een molen was? Wat de heilige aangaat, jullie zullen je niet redden door hun verdiensten te kopen... maar door hun deugden te verwerven. Dan hang ik me nog liever op en wordt meteen verdoemd. Je kunt geen heilige worden als je 16 uur per dag moet werken. <lacht> Zwaar gestommerhond. <te> <lacht> Zoveel wordt er toch niet van jou geëist? Ik koop af en toe een paar aflaten en hij neemt je in zijn eiwarmen op. Vooruit, koop ze rommel maar. Hij zal je twee daalders laten betalen voor het recht om je weer aan je ondeugde over te geven. Maar God zal die koop niet goedkeuren. Je rent naar de hel. Ja hoor, ja hoor, ja hoor. Doe maar. Doe maar. Neem hun de hoop af. Neem hem met het geloof af. De moed. En wat stel jij daarvoor in de plaats? De liefde. De liefde. Wat weet jij van de liefde? Dat weet jij zelf van? Hoe zou iemand hen kunnen liefhebben die hen zozeer veracht dat hij hen de hemel verkoopt? Oh, oh, ik, mijn schaapjes, ik zou jullie verachten. Oh. Oh. Ik, mijn kuikentjes, ik zou jullie niet liefhebben. Jawel, je hebt ons lief. Jawel. Ik hoor tot de kerk, broeder. En buiten de kerk geen liefde. De kerk is onze alle moeder. Door mijn van haar monnik en haar priesters schenkt ze aan al haar kinderen. Zowel aan de onterfde als aan de door het lot begunstigde dezelfde moederlijke liefde. Godverdomme de Melaatse. Omhels hem. Als de kerk zonder weerzin of reserve van haar meest onterfde kinderen houdt... waarom omhel je hem dan niet? Jezus zou hem in zijn armen hebben genomen. Ik heb hem liever dan jou. Alweer een die de kus aan de laatste met me gaat opvoeren. Kom dichterbij, broeder. Ja, daar heb je het. Als het om uw heil gaat, mag ik niet weigeren. Maar doe het vlug. Jullie zijn allemaal hetzelfde. Je zou geloven dat onze lieve heer mij de melaatsheid speciaal heeft gegeven... om u de gelegenheid te bieden de hemel te verdienen. Niet op de mond. Ben je nou tevreden, hè? Nu veegt hij zijn mond af. Is die minder malaat dan eerst? Zeg, vertel eens melaatse. Hoe uh, staat het leven? Het zou beter gaan als er minder gezonde mensen en meer Melaatsen waren. Ja, waar woon jij? Met andere Melaatsen in het bos. Oh, wat doen jullie zo al de hele dag? Oh, we vertellen elkaar verhalen over Melaatsen. Gezellig. Zeg. En uh, waarom ben jij naar het dorp gekomen? Ik wou zien of ik een aflaat op kon pikken. Oh, goed zo. Is het waar dat jullie ze verkopen? Voor twee daalders. Ach, ik heb geen duit. Let op. Zie jij deze... ...mooie nieuwe ...aflaat? Ja? Ja. Wat heb jij liever? Dat ik je die geef... ...of dat ik jou op de lippen kus? Wat? Nou, ik zal doen wat je wilt. Kies. Ja, ik heb natuurlijk liever dat je me die aflaat geeft. Daar heb je hem. Gratis rodeo. Het is een geschenk van je heilige moeder de kerk. En je ah. En? Wie... Wie hield er het meest van hem? Guts! Handen! Christus heeft de kooplieden uit de tempel verjaagd. Ik weet niet hoe ik tot hen moet spreken. Heer, wijs mij de weg naar hun hart. Er komt geen mislukking. Ik leg vandaag de eerste steen van mijn stad. Geduld Vastig. Jij beschouwt... Jij beschouwt de zielen als groenten. Wie spreekt daar? De tuinman kan uitmaken wat goed voor de worteltjes is. Maar niemand kan voor anderen uitmaken wat goed voor hun ziel is. Wie spreekt daar? Heinrich? Ja? Ik wist dat ik je bij mijn eerste misstap zou terugzien. Wat kom je doen? Je haat voeden. Wie het goede zaait, zal het goede oogsten. Dat heb jij gezegd, nietwaar? Ik heb het gezegd en ik zeg het nog eens. Ik kom je de oogst brengen. Het is nog te vroeg om te oogsten. Catherine ligt op sterven. Dat is je eerste oogst. Catherine ligt op sterven. God heb haar ziel. Wat wil je dat ik eraan doe? Lach ja, nee, niet, ja. idioot! Je weet toch wel dat je niet kunt lachen? Hij trekt gezichten tegen me. Wie? Naast Nee, niet naast nee. Wie dan? Ah, verlaten jullie elkaar niet meer? Nauwelijks meer. Daar heb je dan gezelschap aan. Hij is vermoeiend. Heinrich, als ik je pijn heb gedaan, vergeef me dan. Je vergeven? Zodat je je overal op kunt beroemen haat in liefde te hebben veranderd. Zoals Christus water in wijn veranderde. Je haat hoort mij toe. Ik zal je daarvan en van die duivel bevrijden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Vader, dat ben ik. De duivel is mijn zoon. De haat, dat is de Heilige Geest. Je krijgt eerder de hemelse drieënheid aan stukken... dan dat je onze drieënheid in drieën snijdt. Goedenavond dan. Ga je missen in Worms lezen en geven jullie over negen maanden maar over. Ik zal nooit naar Worms teruggaan en ik zal nooit meer de mis lezen. Ik hoor niet meer tot de kerk, Hansworst. Men heeft mij het recht tot het opdragen van de mis en het toedienen der sacramenten ontnomen. Wat verwijten ze je dan? Dat ik me heb laten betalen om de stad uit te leveren. Dat is een gemene leugen! Die leugen heb ik zelf bedacht. Ik ben op de kansel geklommen... En ik heb in ieders bijzijn alles bekend. Mijn liefde voor het geld, mijn afgunst, mijn tuchteloosheid en mijn vleeselijke begeerten. Je hebt gelogen! Wat zou dat? Men vertelde overal in Worms dat de kerk een afschuw van de armen had en dat ze me opdracht had gegeven hen aan de slachting over te leveren. Ik moest hun een voorwendsel bezorgen om me af te vallen. Je hebt boete gedaan. Je weet wel dat men nooit boete doet. Dat is waar, Heinrich. Niets kan worden uitgewist. Wat gebeurt met Katrien? Haar bloed rot weg. Haar lichaam is bedekt met zweren. Ze heeft al in geen drie weken geslapen of gegeten. Waarom ben je dan niet bij haar gebleven? Nee, ze heeft niets met mij te maken en ik niets met haar. Ze moet verzorgd worden. Ze kan niet genezen. Ze moet sterven. Waar sterft ze aan? Aan schaamte. Ze heeft afschuw van haar lichaam vanwege alle mannenhanden die het hebben aangeraakt. Van haar hart heeft ze nog grotere afkeer. Omdat jouw beeld erin is gegift. Jij bent haar dodelijke ziekte. Dat was vorig jaar, pastoor. Ik herken de fouten van het vorig jaar niet. Ik zal me voor die fout in een andere wereld gedurende de eeuwigheid betalen in deze wereld afgelopen. Ik heb geen minuut te verliezen. Er zijn dus twee gutsen. Ja, twee. Een levende die het goede doet. En een dode die het kwade deed. En heb je je zonde met de dode begraven? Ja. Prachtig. Maar het is niet de dode die bezig is dat meisje te vermoorden. Het is de mooie, volkomen reine guts. Die zich aan de liefde heeft gewijd. Je ligt... De boosaardige guts heeft die misdaad gepleegd. Het was geen misdaad. Je hebt haar veel meer gegeven dan je zelf bezat. De liefde. Ik weet ook niet waarom, maar ze had je lief. En toen, op een mooie dag, heeft de genade je aangeraakt. Je hebt Catherine een beurs in de handen gestopt en haar weggejaagd. Daar sterft ze aan. Kon ik dan met een hoer leven? Ja. Uh, want dat had jij van haar gemaakt. Ik moest of van het goede, of van haar afstand doen. Als jij had gehouden, had je misschien haar en jou met haar gered. Maar hoe kon dat? Eén ziel, één enkele ziel redden? Kon een guts zich daartoe verlagen? Nee, hij had grotere plannen. Waar is ze? Op je eigen bezittingen. Wil ze me dan terugzien? Ja. En toen heeft het kwaad haar overvallen. Waar precies is ze? Dat zeg ik je niet. Je hebt haar genoeg kwaad gedaan. Ik vind haar wel. Vaarwel, Heinrich. Mijnheer ik heb jou gezocht. Ik moet met je spreken. Veracht me zoveel je maar wilt, maar luister naar me. Ik ben door de bezittingen van Schulheim getrokken. Er broeit een opstand. Ik weet het. Wil jij die opstand? Wil je dat? Gaat jou dat aan? Antwoord! Of ik hem wil of niet, niemand kan hem meer tegenhouden. Ik kan het. Ik kan in twee dagen een dijk tegen de zee opwerpen. In ruil daarvoor wou ik dat jij me vergeeft, Nastie. Alweer een vergiffenisspel, dat is een spel dat me verveelt. Daar doe ik niet aan mee. Ik heb de bevoegdheid om te veroordelen, nog om te vergeven. Dat is Gods zaak. Als God me de keus liet tussen zijn vergiffenis en de jouwe, zou ik de jouwe kiezen. Nou, dan zou je de verkeerde keus doen. Je zou het paradijs opgeven voor een paar woorden. Nee, Nastie, ik zou de vergiffenis van de hemel opgeven voor die van de aarde. De aarde vergeeft niet. je vermoeit me. Wat? Ik heb het niet tegen jou. Je gemakkelijk mijn taak niet. Ik word tot haat gedreven, Nasti. Ik word tot haat gedreven en jij oh. helpt me niet. Ga weg. Nee, niet jij. Luister nou. Vlug. De boeren organiseren zich. Ze gaan met de baronnen onderhandelen. Daardoor krijgen wij een paar dagen de tijd. En wat doe je ermee? Je hebt ze gezien. Ze zouden zich voor de kerk in stukken laten hakken. Je pastoor zijn machteloos. Men houdt van ze. Dat is waar. Maar als ze de opstand veroordelen, zijn ze roepende in de woestijn. Ik reken niet op hun welsprekendheid. Ik reken op hun stilzwijgen. Stel je voor... Op een goede morgen worden de dorpelingen wakker... vinden de deur van hun kerk open en de kerk leeg. De vogel is gevlogen. Niemand voor het altaar, niemand voor de sacristie of in de crypte. Niemand in de pastorie. Is dat de verwezenlijke? Alles is klaar. Heb jij je mannen? Een paar? Laat hen door het land trekken en harder dan de anderen brullen. Ze moeten vooral godslasteringen uitslaan. Aanstoot geven en afgrijzen wekken. En dan moeten ze aanstaande zondag in Rigi midden onder de mis... de pastoor overmeesteren, hem naar het bos meeslepen... en met hun degens bevlekt met bloed terugkomen. Alle priesters uit de streek zullen de nacht daarop heimelijk hun dorp verlaten... en naar het kasteel Markstein gaan waar ze worden opgewacht. Met ingang van maandag keert God naar de hemel terug. De kinderen zullen niet meer gedoopt worden, de zonden niet meer vergeven... En de zieken zullen bang zijn zonder biecht te sterven. De angst zal de opstand verstikken. Dat kan zijn. Nasty, ik smeek je, als de onderneming slaagt, zeg me dan dat je me vergeeft. Ik wil het wel zeggen. De ellende is alleen dat ik weet wie je bent. Wat voor dag hebben we? Zondagochtend. Zeven uur. Nee, het is geen zondag. Het is uit met de zondagen, uit. We zullen er ook nooit mee komen. Onze pastoor heeft ze meegenomen. Hij heeft de weekdagen bij ons achtergelaten. Die vervloekte dagen van werk en honger. Naar de duivel dan. Ik ga weer slapen. Wekken jullie me maar voor het oordeel. Laten we bidden. Ik kan ze niet meer horen. Ze hadden niets anders dan hun woede en ik heb die uitgeblazen. Wat zeg je? Niets. Ben je niet tevreden? Nee. Overal verdringen de mensen zich in de kerken. Ze worden gefolterd door angst en de opstand is in de kiem gesmoord. Wat wil je dan meer? Ik ben blij voor twee. Hilda, daar is Hilda. Hilda, wat gebeurt er buiten? Vertel. Er is niets te vertellen. Overal is het stil. Alleen de dieren schreeuwen omdat ze bang zijn. Is het mooi weer? Weet ik niet. Heb je dan niet naar de hemel gekeken? Nee. Nee, ik heb stroom meegebracht om bedden voor de zieken te maken. Help me. Als jij blij bent, sla ik je kapot. Wil jij dan niet dat ik blij ben met onze overwinning? Ik wil niet dat je blij bent omdat je mensen op handen en voeten laat kruipen. Huil <truipen> niet. Ik smeek je, grootmoeder, Als je begint te huilen, gaan ze allemaal met je meehuilen. huilen. M mijn rozenkrans, daar. Hier, bid. Doe maar, bid. Bid is beter dan huilen, het maakt minder herrie. Sluit je leus afgelopen. Niet meer huilen, zeg ik je. We zijn niet schuldig. en God heeft niet het recht ons te straffen. Helaas, kind. Je weet niet. Je weet wel dat hij alle rechten heeft. Onze vader in hemel is. Als hij het recht had de onschuldigen te straffen... dan zou ik me dadelijk aan de duivel geven. Wat ik gedaan heb, heb ik voor jou gedaan en met jouw instemming. Twijfel jij soms aan jezelf, profeet? Het is toch niet de eerste keer dat je ze voorlicht? Het is de eerste keer dat ik ze op de knieën breng om ze te beletten zich te verdedigen. Het is de eerste keer dat ik een verdrag met het bijgeloof en een bondgenootschap met de duivel heb gesloten. Ben jij bang? De duivel is een schepsel van God. Als God het wil, zal de duivel me gehoorzamen. Ik stik in die kerk, laten we weggaan. Hilda, wat heb je? Niets. Je weet ons altijd zo goed weer hoop te geven. Hoop op wie? Op wat? Hilda, als jij wanhopig bent, worden we allemaal gewoon wanhopig. Let maar niet op wat ik zeg. Het is koud. Jullie zijn de enige bron van warmte in de wereld. Jullie moeten je tegen elkaar drukken en wachten. Waarop moeten we wachten? Dat je het warm krijgt. We hebben honger. We hebben dorst. We zijn bang, we hebben pijn, maar het enige waar het op aankomt is dat je het warm hebt. Nou, kom dan tegen me aan, kom. Alle middelen zijn je goed om je weddenschap te winnen. Je laat me veertien dagen verspelen. Ik heb tien keer mijn bezittingen doorkruist om Catherine te vinden. En ik hoor uiteindelijk dat ze hier was al die tijd. Terwijl ik haar op de onmogelijkste plaatsen zocht. Ze ligt hier, ziek op de stenen vloer. Door mijn schuld. Is ze dood? Die vrouw met al die zweren. Ja. God hebben haar zin. God! Die wil er niet Hilda Hoe durf je dat te zeggen? Ze was al in de hel voor ze stierf Ze richtte zich op Ze heeft gezegd wat ze zag Toen is ze gestorven Waakt er niemand bij haar? Nee Nee Wil jij het doen? Voor geen geld van de wereld. Goed. Goed, ik ga straks bij haar terug. Laat me even tijd om me te warmen. Door mijn schulden. Niets. Ik klink hol. Je wilt schaamte en ik heb er geen. Uit al mijn wonden ik trots. Sinds 35 jaar barst ik van trots. Dat is mijn manier om van schaamte te sterven. Daar moet verandering in komen. Ontneem me mijn gedachten. Ontneem ze mij. Maak dat ik mezelf vergeet. Verander me in een insect. Zo zei het. Katharine. Katharine. Laten we bidden. Laten we om vergiffenis smeken voor deze arme doden die de hel heeft gezien. En die het gevaar loopt verdoemd te worden. Je vergiffenis smeken. Wat heb je ons eigenlijk te vergeven? Het is aan jou om de onderste te smeken. Wat mij betreft, ik weet niet wat je voor me in petto hebt en ik ken haar amper. Maar als je haar verdoemd begeer ik je helemaal niet. Denk jij dat duizend jaar in het paradijs mij de angst in haar ogen zouden kunnen doen vergeten? Maar stomzinnige verachting voor je, voor je uitverkorenen die de moed hebben blij te zijn... terwijl er verdoemden in de hel en armo op aarde zijn. Ik hoor tot de partij van de mensen en die zal ik niet ontrouw worden. Je kunt me laten doodgaan zonder priester en me bij verrassing voor je rechtbank zagen. We zullen zien wie wie oordeelt. Ze hield van hem. De hele nacht heeft ze om hem geschreeuwd. Maar wat had hij eigenlijk voor bijzonders, die bastaard... Als jullie wilt bidden, vraag dan dat al het vergoten bloed op het hoofd van guts neerkomt. Van guts? Hij is de schuldige. God straf guts. Dit past hard. <laughs> Kijk. Of ik het kwade doe of dat ik het goede doe. Ze vervoeien me altijd. Wie is die vrouw? Dat is Hilda. Hilda wie? Hilda Lem. Haar vader is de rijkste molenaar van het dorp. Jullie luisteren naar haar als naar een orakel. Ze heeft jullie gezegd tegen Guts te bidden en nu liggen jullie allemaal op je knietje. Dat komt door dat veel van haar houden. Houden jullie van haar? Ze is rijk en toch houden jullie van haar. Nou, ze is niet rijk meer. Vorig jaar zou ze de sluier aannemen, maar tijdens de hongersnood heeft ze... ...haar gelofte opgegeven en bij ons komen wonen. Hoe komt het dat men van haar houdt? Ze leeft als een... Uh, ...liefdezuster. Ze ontzegt zich alles. Ze helpt iedereen. Ja, ja dat alles, dat kan ik ook. Er moet nog iets anders zijn. Niet dat ik weet. Niet? Hmm. Ze is... Uh, ...ze is lief. Lief? <lacht> oh... Dank je, beste man. Je maakt het me duidelijk. Als het waar is dat ze het goede doet, dan zal ik blij zijn, heer. Dan zal ik blij zijn zoals het behoort. Als uw koninkrijk maar komt... ...kan het me weinig schelen of het door haar of door mij is. Als een liefde zuster. En ik... ...leef ik niet als een monnik. Wat heeft zij gedaan dat ik niet doe? Goeiedag. Ken je Katrien? Waarom vraag je me dat? Wie ben je? Geef me antwoord. Ken je haar? Ja. Ja, ik ken haar en ik ken jou ook. Hoewel ik je nog nooit heb gezien. Ben jij niet kuts? Ja, die ben ik. Eindelijk. Waar is ze? Je zult haar zien. Er is geen enkele haast bij. Geloof je dat ze zin heeft vijf minuten langer te lijden? Geloof jij dat ze bij jouw blik minder zal lijden? Jullie zullen allebei moeten wachten. Waarop moeten we verwachten? Tot ik jou op mijn gemak bekeken heb. Sotin, Ik ken je niet en ik wil je niet kennen. Maar ik ken jou. Nee. Je hebt een borstje krullend haar op je borst. Net zwart fluweel. Links van je lies heb je een lichtpaarse ader die opzwelt als je de liefde bedrijft. Boven je lendenen heb je een moedervlek zo groot als een aardbei. Hoe weet je dat? Ik waak nu al vijf dagen en vijf nachten bij Catherine. We waren met ons drieën in de kamer. Zij... Ik en jij. We zijn met ons drieën opgetrokken. Ze zag je overal en ik heb je ten slotte ook gezien. Twintig keer per nacht ging de deur open en kwam je binnen. Je keek haar met een luie, verwaande uitdrukking aan en je streelde haar nek met twee vingers. Zo, nou, wat is er met die vingers? Wat is er mee? Huh? Het is vlees met haar erop. Wat zei zij? Ze? Alles wat nodig was om een afkeer van jou te bezorgen. Dat ik grof, lomp en afstotelijk was. Dat je mooi, intelligent en moedig was. Dat je onbeschaamd en vreed was. Dat een vrouw je niet kon zien zonder van je te houden. Heeft ze je dan over een andere kuts verteld? Er is er maar één. Maar bekijk me dan eens met jouw ogen. Waar is de vreedheid? Waar is de onbeschaamdheid? Helaas waar is de intelligentie? Vroeger zag ik helder en ver, want het kwaad is eenvoudig. Maar mijn blik is vertroebeld en de wereld is volgeraakt met dingen die ik niet begrijp. Hilda, toe. Wees niet mijn vijandin. Wat kan jou dat schelen? Ik heb toch niet de middelen om je te benadelen. Tegenover Die daar heb je me wel benadeeld. Zij zijn van mij en ik ben van hen. Meng hen niet in jouw zaken. Is het waar dat ze van je houden? Ja, dat is waar. Waarom? Ik heb het me nog nooit afgevraagd. Toen nou. Het komt omdat je mooi bent. Nee, kapitein. Jullie houden van mooie vrouwen omdat jullie niets te doen hebben en omdat jullie gepeperde spijzen eten. Maar mijn broeders werken de hele dag en zij hebben honger. Zij hebben geen oog voor de schoonheid van vrouwen. Hoe komt het dan? Doordat ze je nodig hebben. Doordat ik hen nodig heb. Waarom? Dat kun je niet begrijpen. Hielden ze meteen van je? Ja. Dat dacht ik wel. Meteen of nooit. Je hebt bij voorbaat gewonnen of verloren. Tijd en moeite doen er niets toe. God kan dat niet willen! Het is onrechtvaardig! Je kunt net zo goed zeggen dat er mensen zijn die als voldoende geboren worden. Die zijn er ook, Catherine bijvoorbeeld. Wat heb je met ze gedaan, tovenares? Je moet wel iets met ze gedaan hebben, anders was jij niet geslaagd waar ik gefaald heb. En jij, wat heb jij met Catherine gedaan om haar in je greep te krijgen? Jij hebt me hun liefde ontstolen. Als ik jou aankijk, dan zie ik hun liefde. En als ik jou aankijk, zie ik Cathariens liefde en dan gruw ik. Wat verwijt je me eigenlijk? Ik verwijt je in naam van Catherine dat je haar tot wanhoop hebt gebracht. Dat gaat jou niet aan. Ik verwijt je in naam van deze mannen. En deze vrouwen, dat je je landerijen bij karrevachten vol op ons hebt gegooid en onze rollen begraven. Ik hoef me toch niet voor een vrouw te rechtvaardigen? Ik verwijt je in mijn eigen naam dat je met mij tegen mijn wil hebt geslapen. Met <lacht> jou geslapen? Vijf nachten achtereen heb je me door list en geweld bezeten. Dat moet in een droom geweest zijn. In een zijn. droom, ja, in een droom. In de haren. Zij heeft me erin meegesleept. Ik heb haar lijden willen meeleiden zoals ik het hunne meeleid, maar het was een valstrik, want ik moest je met haar liefde lief hebben. God zijn geprezen, ik zie je. Ik zie je overdag en ik bevrijd me. Overdag ben je alleen nog maar jezelf. Ja, inderdaad, word wakker. Alles heeft zich in je hoofd afgespeeld. Ik heb je niet aangeraakt. Tot zo even had ik je nog nooit gezien. Er is je niets overkomen. Niets, absoluut niets. Ze heeft in mijn armen gehaald, maar wat doet dat ertoe? Er is mij niets overkomen. Want je hebt nog mijn borsten, nog mijn mond aangeraakt. Verdomme, mooie kapitein. Jij bent zo alleen als een rijkaart en je hebt nooit aan iets anders geleden dan aan de wonden die men jou heeft toegebracht. Dat is jouw ongeluk. Wat mij betreft, ik voel mijn lichaam nauwelijks. Ik weet niet waar mijn leven begint of waar het eindigt en ik antwoord niet altijd als ik geroepen word. Zozeer verbaasd op me soms dat ik een naam heb, maar ik leid in alle lichamen. Men slaat mij op alle wangen, ik sterf alle doden, alle vrouwen die jij met geweld hebt genomen, heb je in mijn lichaam verkracht. Eindelijk. Jij zult de eerste zijn. De eerste? De eerste die van me houdt. Ik? Je houdt al van me. Ik heb je vijf nachten in mijn armen gehouden en mijn stempel op je gedrukt. Jij houdt in mij van de liefde die Catherine mij toedroeg. En ik houd in jou van de liefde van deze mensen hier. Je zult van mij houden. En als ze van jou zijn, zoals je beweert, zullen zij door jou heen van mij moeten houden. Als mijn ogen jou eens met tederheid zouden moeten aankijken, zou ik ze dadelijk uitdrukken. Catherine is gestorven. Gestorven. Wanneer? Vlak voordat jij binnenkwam. Heeft... Heeft ze... Geleden. Ze heeft de hel gezien. Dood. Ze is je ontsnapt, hè? Ik ga haar nek maar strelen. Nee! Nee! Nee! Nee! Katharine! Nee! Kren, je hebt me voorgelogen! Ik, ik heb je niet voorgelogen, Guts. Haar hart klopte niet meer. Wij nee, hoorden haar vanaf de weg schreeuwen. Ze zegt dat de duivel naar haar loert. Ze smeekt haar naar de voet van het kruis te brengen. Nee! Nee, ze is verdoekt! Breng haar weg! Breng haar naar buiten! Verdomme honden! Ik zal jullie leren wat christelijke liefde is. Houd je bek. Jij kunt alleen maar kwaad doen. Het is een lijk. De ziel klemt zich vast omdat ze door duivels omringd is. Draag haar naar het voet van het Christusbeeld, want dat wil ze. Jullie worden ook door de duivel beroerd. Wie zal er met jullie medelijden hebben als jullie geen medelijden met haar hebt? Wie zal de armen lief hebben als de armen elkaar niet lief hebben? Is hij hier? Wie? De pastoor. Nee, nog niet. Ga hem halen, vlug. Ik zal volhouden tot hij komt. Katharine. Is hij het? Ik ben het liefste. Ik dacht dat het de pastoor was. Ik wil een priester. Ga hem halen, vlug. Ik wil niet zonder biecht sterven. Katrin, je hebt niets te vrezen. Ze zullen je geen kwaad doen. Je hebt op aarde te veel geleden. Ik zeg je dat ik ze zie. Waar? Overal. Gooi ze met wijwater. Red me, Guts. Red me. Jij hebt alles gedaan. Ik ben niet schuldig. Heinrich. Ik hoor niet meer tot de kerk. Dat weet zij niet. Maak op haar voorhoofd een kruisteken. Jij bevrijdt haar van de gruwelijkste angst. Wat helpt dat? Aan de andere kant van de dood vindt ze de gruwel terug. Wat zijn visioenen, Heinrich? Ik <guliffe> geloof je. Nastie, jij die beweert dat alle mensen priesters zijn. Ik... Maar zien jullie dan niet dat ik dood ga? Laat me met rust. Laat me met rust. Deze vrouw is door mijn schuld in het verderf geraakt. En ze zal door mij gered worden. Laat mij met haar alleen. Dat kan niet. We kunnen de kerk niet uit. Breng haar naar de zijkapel. Jullie blijven hier. Jij ook, Hilda. En waarom zou ik je vertrouwen? Haar redding is de mijn. Ik moet wel. Ik heb je in mijn macht... Hoe gierig je ook met je wonderen bent, ditmaal zul je er één voor mij moeten doen. Waar zijn ze? Laat me niet alleen. Nee, Catherine, nee, liefste. Ik zal je redden. Hoe kun je dat? Je bent geen priester. Ik zal Christus vragen mij jouw zonde te geven. Versta je me? Ja. Ik zal ze in jouw plaats dragen. Je ziel zal zo rein zijn als op de dag van je geboorte. Reiner dan wanneer een priester je absolutie geeft. Hoe zal ik weten dat hij je verhoord heeft? Als ik je na mijn gebed een door meelaatsheid of koud vuur aangevreden gezicht toon, geloof je me dan? Ja, liefste. Ik zal je geloven. Die zonden zijn van mij. Je weet het. Geef mij terug wat van mij is. Je hebt niet het recht deze vrouw te verdoemen, want ik alleen ben schuldig. Vooruit! Hier zijn mijn armen, hier is mijn gezicht en mijn borst. Verteer mijn wangen. Laat haar zonder de etter van mijn ogen en mijn oren worden. Laat hen mijn rug, mijn dij en mijn geslacht als een zuur verbranden. Geef mij mijn cholera, pest en red haar. Hoor je me, dove god? Jij zult de overeenkomst die ik je voorstel niet weigeren, want hij is rechtvaardig. Ik kan die stem niet meer horen. Bent je voor de mensen gestorven of niet? Kijk dan. De mensen lijden. en moet opnieuw iemand sterven. Geef, geef mij je wonden. Geef mij de wond in je zijde. Geef mij die twee gaten in je handen. Als een God voor hen heeft kunnen lijden, waarom dan niet een mens? Ben je jaloers op me? Geef me je stigma daar. Geef ze, geef ze. Ben je doof? Godverdomme, wat ben ik dom? Help u zelf, en God zal u helpen. Kom allemaal. De Christus heeft gebloed. Kijk. In zijn erbarmen heeft hij toegelaten dat ik de stigmata draag. Het bloed van Christus, broeders. Het bloed van Christus druipt van mijn handen. Vrees niets meer, liefste. Ik raak je voorhoofd, je oog en je mond met het bloed van onze Jezus aan. Zie je ze nog? Nee. Sterf in vrede. Jouw bloed, kut. Jouw bloed. Je hebt het voor mij gegeven. Het bloed van Christus, kut. Blijf in jullie midden. Zolang Christus bloed over deze handen zal stromen, zal jullie geen enkel ongeluk treffen. Keer naar jullie huizen terug en verheug je. Het is feest. Vandaag begint Gods rijk voor allen. Wij zullen de stad van de zon bouwen. hen geen kwaad. Ze zijn van... U luisterde naar het tweede bedrijf van De Duivel en God van Jean-Paul Sartre. En daarin hoorde u de stemmen van Evert de Jager als Guts... en verder Fred Vaassen, Luc van Mello en Alexander van Heteren als Boeren... Kitty Corbois als Boerenvrouw... Catharine ten Brugkaten als Catharine... Stan Ras als Gerlach de Melaatse... Hans Hoes als Heinrich... Gusta Gerritsen als Hilda... Han Reumer als Karel, Walter Krommelin als Baron Nossak, Dick van den Toren als Naasti, Jim Berghout als officier, Tjitske de Boer als oude boerin, Hilbert Dijkstra als Schmid, Arend-Jan Heerma van Vos als Schulheim, Rob Fruithof als Tetzel.